Lam in de pan of Janneman in het papieren huisje. Een spel van Henk Mom. Regie Ad Leupler. De deur is open. Wat doe jij? koeken bakken. Heb jij je huiswerk al af? Nee. Raad eens wat ik heb. Een boek. Jij leest altijd. Jij denkt altijd aan eten. Ik heb honger. En toch blijf je klein? Ik ben net zo oud als jij. Ik ben veel groter. We zitten in dezelfde klas. Maar ik kan beter lezen. Is het een kookboek? Nee. Maar het is heel spannend. Wordt erin geschoten? Er is een jongen en een meisje. Dat is een veen. En dan komt er een heks. Sprookjes. Weet jij nog sprookjes? Ja. Het is voor kleine kinderen. Nee. Ik en prinsessen een prinsesse, die bestaan niet eens. Dwergen wel. Ik ben geen dwerg. Dat zeg ik toch ook niet. Zeg alleen maar, dat prinsessen wel bestaan. Ja, maar heksen niet en ook geen zeemermin. Wel waar. Mijn vader is op de grote vaart en die heeft nog nooit een zeemermin gezien. Omdat de vuil is. Dat heeft de meester zelf gezegd, daarom. Ik heb nog nooit een heks gezien. Dat kan ook. Ze zien er altijd anders uit. Heel griezelig. Als een vies beest of een enge vogel. O, of... daar ben ik niet bang voor. Jij snoeft. Altijd. Dus dit is geen snoem. Omdat oh, je zo klein bent. Nee, omdat heksen gewoon niet bestaan. Staat in het boek. Luister maar. Er was eens... Er was eens... een heel klein ventje. Ik huis nog voor groot. Dat maar een paar vingers lang was. Ik ga pannenkoeken bakken. Als je niet luistert... Ik heb honger. Ach jongetje, is jouw mama thuis? M mijn moeder is er niet. Je vader dan? Nee. Wat nee? Mijn vader is er ook niet. Roep dan je zusje even, ja. Nee. Wat nee? Kan jij niet met twee woorden spreken? Dat kan ik niet, ik heb geen zus. Ben jij dan helemaal alleen nog thuis? Ik moet pannenkoeken bakken. Oeh, dat ruik ik. Ik zou er best in lusten. Nee, ik mag geen vreemden binnenlaten. Zeg jij dan maar oma tegen mij. Dat hebben al veel kinderen gedaan. En hoe weet jij? Jan. Nou, weet hoe we weten. Wij zijn geen vreemden meer. Nee, maar toch laat ik u niet binnen. Dat zou ik niet eens willen. Dit eng huis... Denk jij dat ik hier binnen ga? Op geen tien wezen stelen. Al die kaarten aan de muur. Dat brengt alleen maar ongeluk. Het zijn geen echte kaarten, het is alleen maar bang. Ik zie harte vrouw en schoppen negen. Jan de man, het zit je tegen. Klaver vrouw en ruiten tien. Ik hou het voor gezien. Kikkerpoot en kattenstaart, alles is hier van de kaart. Het is duidelijk niet pruis. Jan, kom, houd je kaart thuis. Uh, wel bedankt voor al die spreuken. Ik moet nou weer naar de keuken. Laat het rijmen naar grote mensen, over, Ukkit. Jij moet nog een heel land groeien. Doe eieren in een deeg. Eiwit, eiwit, Jan, anders word jij nooit een man. Ik heb geen eieren. Als jij belooft dat je mij, arme vrouw, die helemaal alleenig in de wereld staat, een beetje helpt, mag je er een paar uit deze fietstas halen. Hoeveel mag ik er nemen? Zoveel als je maar pakken kan. Ik, ik zie geen eieren. Helemaal onderin. Daar, daar kan ik niet bij. Kom maar, Jantje. Ik help een handje. Wat wil je nou? Ik wil eruit. Laat me Meisje. Mooi meisje. Hoe heet jij, lieve kind? Annie, mevrouw. Weet je dat jij heel mooi bent? Oh, de tijd dat ik nog wangen om te zoenen had. Toen ieder kind nog tante zei. Voorbij. Voorbij, vergeten. Zo mooi als jij om op te vreten. Je hoeft niet te schrikken, lieve kind. Ik ben een echte kindervriend. Zou jij even op mijn fiets kunnen passen? Zit een haantje in die tas. Een lekker stukje soepvlees. Als die eruit wil, geef hem dan een flinke tik. Ik wil eruit. Ik kan niet praten. Malle meid, dat lijkt maar zo. Hij kraait een beetje raar. Ik moet alleen een flesje maggie halen. Ik ben zo weer terug. Annie. Annie. Hoe weet dat beest mijn naam? Ik ben geen beest. Ik ben het. Jan. Jan? Niet zo stom. Hou me eruit. Oh. Oh, wat was dat benauwd zeg. En dat stom. Ga hey, weg hey, poes. Nee, pak een beet. Stap hem in die tas. Daar komt ze. Holle Jan. Dank je, dank je wel lieve kind. Heb je je goed opgepast? Ja, mevrouw. Als je met me meekomt, krijg je een snoepje. Uh, Dank u wel, maar ik moet naar huis. Een andere keer dan. Ga maar gauw. Dag mevrouw. Doe de luuk. Ook een pas. Ik wou dat ik in mijn keuken was. <truiets> <truut> Zo. Daar zijn we dan, kleine Jan de man. Pannetje, pannetje boven het vuur. Nou slaat Jantjes laatste uur. Uit de fietstas, kleine Jan. Ik zal je koken in mijn pan. Ah, ah, ah, ah. Oh. Gister, wat is dat? Alle duizels, dit is een kat. Kaa! Kaa! Koekenpan! Waar is Janneman? Ja. Wie is daar? Janneman. Doe K. K. Nee, ik laat je er niet in. Zou ik zou het niet eens willen. En je krijgt ook geen pannenkoek. Moeten we blijven praten door de brievenbus? Ik krijg van dat brug pijn in mijn lucht. Ik doe niet open. Bang voor een oude vrouw. Dan stop je me weer in je tas. Kinderen mogen niet achterop als je geen zitje of voetsteun hebt. Ik ga al oh hoor, Wil jou nog eens krenten voor je pannenkoeken. Krenten? Neem ze wel weer mee naar huis. Echte kent? Heel zoete, donkerrood. Al het kleine maakt het groot. Vruchten voor de kleine man. Wie die groeit ervan. Echt waar? Als je me niet gelooft. Hier, kijk maar. Je moet Ik zie niks. Je moet dieper bukken. Er zit onderin. Er zit niks in. En nou zit je onderin. in. Laan me eruit. Ik wil eruit. Let maar niet op hem. Ik heb mijn papegaai in mijn tas. Telkens als ik Annie roep, doet hij dat ook. Dit is een echt vloekbeest. Je krijgt er schele hoofdpijn van. Daarom moet hij in de pan. Zou jij nog één keer op mijn fiets kunnen passen? Maar let goed op als er een kat komt. Ja, ga hem weg. Geef hem een trap. Ik moet alleen een pakje braadvet kopen. Ik ben zo terug. Annie, Annie, ik, ik ben geen vogel, ik ben het, Jan. Laat me je vingers zien. Hier, ik wil eruit. Zit jij nou alweer in die tas? Ja, ik wil eruit, ik wil eruit. Oh, ik zal het rotmens oh, krijgen. Oh, wat zie jij er smerig uit. Daar, daar, daar bij die vuilnispak. Dat prikkeldraad, stop dat in dat tas. Hier, hier neem mijn zakdoek. Ja, als je prikt je hoofd een rustig ijzer, dan ga je dood. Klaar? Zo. Wat er komt, hier? Ja. Hoor jij dan weg? Zo, dat is dat. Geen zwarte kat. Geen kat, mevrouw. Als je nou met me meekomt, krijg je twee snoepjes van me. Ik, uh, moederhuis? Ja, kleine meid, het is tijd. Ga dan maar gauw. Dag, de vrouw. Toedele, toedele, oeh. Telkens weer die lange reis. Een oud mens krijgt geen rijbewijs. Altijd moet ik op de fiets. Spierkramp, rugpijn, tijdverlies. Oh, hokus oh, pokus pilates pas. Ik wou dat ik in mijn keuken was. Nou moet Jan er aan geloven. Nou rijdt Jantje in de oven. Ik haal het ventje uit mijn tas. Willen, heb jij een baard? Het is een van prikkeldraad. <truimert> Ik zal je grijpen en dan knijpen. Je eerst vullen en dan grillen. <truimert> <truimert> Ik zal je leren mij te steken. Jij met je jongen streken. Alle duivels, het is toch raar. Jan is toch geen dovenaar. Nou. Wie is daar? Het energiebedrijf. Mijn moeder is er niet. Kom niet voor je moeder. Kom de meter controleren. Jij klein ondankbaar, joh. Jij vieze oude heks. Scheld jij een arme oude vrouw maar uit. De kat heeft me gekrapt. Het prikkeldraad heeft me gestoken. Jij hebt mij vergiftigd. Ik ben al bijna dood. Net goed. Heb ik daarvoor al die eieren geraapt. En die krenten gedroogd. Je liegt. Er zat alleen maar stank in die tas. Mijn geheugen is lek. Het lag allemaal thuis. Bij de patat. Patat? Met mayonaise, En die heb ik echt in mijn tas. Kijk maar. Ik zie niks. Wat erg. Zo jong en dan al een bril nodig. N niet eens. Dus ik heb hele goede ogen. Toch zie jij niks. Ik zie het wel. Je, je moet die, die tas ook naar mijn kant open houden. Is het zo goed? Dichterbij. Is het zo beter? maar uit, Is er wel uit. <lacht> Moet je maar niet zo nieuwsvierig wezen. Annie! Annie! Schreeuw maar, stuk verdriet. Annie je hoort jou niet. Ik bind je op mijn rug en dan vliegens vlug weer naar huis Ik heb pannenkoeken gebakken. Ik heb je overal gezocht. Ik heb heel hard geroepen toen ze me weer in die tas deed. Ik zag haar wel, maar jou. En ze had geen tas op de fiets. Maar wel een bult op de rug. Ja. Een bochel. Dat was geen bochel, dat was ik. Jij? Ik stikte zo wat. Ze reed zo hard. Ze vloog. Ze vloog ook. Heel hoog. En, en heel ver. Daar kwam een grote vogel. En die riep. Kaaaa! <tie> hij was pikzwart. En we doken door de schoorsteen naar binnen. Die vogel stookte het vuur. Zijn snavel werd helemaal rood. En als de vlammen bleven liggen, schroeg hij met zijn vleugels en sprongen ze weer overeind. En zij schreeuwde: Fiets in de schuur. En toen: Pan op het vuur. Weg met die jas. jam uit de tas. Wet in de pan. Hier, Janneman. Dat is net als in het boek. Daar staat, haal de bijlers uit de hoek. De... Nee hoor, die, die had de terug. Dan moet hij het hakblok halen. Nee, dat stond er al. En, en toen deed ze ineens heel zielig. Ik, ik ben zo moe van al dat fietsen. Laten we maar eerst even slapen. Kom, lieve Janneman. Ga jij maar op het hakblok liggen. Maar dat deed jij niet. Ben die stom. En toen ging zij doorliggen. Helemaal niet. Ze zei alleen maar. Het, het ligt heel lekker Jantje. Ik slaap er altijd op. Vraag het maar aan het vogeltje. En die zei. Ja. Ja. Maar zij had nog steeds die buil op de rug. Ja. Ja. Ik zei dat ik helemaal niet moe was. Maar Jou kan je ook niks goed doen. Heel meidig. En toen heel lief. Jantje, wil je even kijken of de patat al klaar is? Ik kan niet meer. Ik val ze wat flauw van honger. Ik zag geen patat. En ze kwam dichterbij. Dan moet je beter kijken. Ik zeg, er zit wat anders in. Dat kan niet, zegt zij. Wat zit er dan in? Nou, kom zelf maar kijken, zeg ik. En toen zegt zij, ik zie niks. Je moet een beetje, een beetje bukken, zeg ik. Het zit helemaal onderin. Nou, zij bukt... Ik pak die bijl vlug uit de hand en ik hak de kop erachter. Dat, dat zisten en dat stonk. De vlammen vlogen in de pan en bliezen uit haar mond en, en ze kreeg vuurrood haar. Hij lijf er en de brandende rond. Die grote vogel die krijgste. water, water, water. en de politie. Ja, toen ging ik weg. Maar hoe kwam je dan thuis? Ik ging gewoon mijn neus achterna, tot een pannenkoek er ook. Maar dat is helemaal niet zoals in het boek. Maar dit is ook geen sprookje. Dit is echt gebeurd. Vlam in de pan of Janneman in het papieren huisje, een spel van Henk Mom, werd Jan gespeeld door Marcel Maas, Annie door Gerry Mantel en de Oude Heks door Eva Janssen. De regie had Ad Leupler.